Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Griekenland protesteren honderden aanhangers... van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad tegen de arrestatie van leden van de partij. demonstraties bij het politiebureau in Athene... waar de partijleider en andere prominente leden vastzitten. Het geweld van de Gouden Dageraad leidde tot steeds meer verontwaardiging. Kenia wil dat de Verenigde Staten zijn reisadvies voor Kenia intrekt. In een nieuw advies zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... dat Nairobi en Mombasa potentiële terroristische doelen zijn. Reizigers worden ook gewaarschuwd voor overvallen. Aanleiding is de aanval op een winkelcentrum in Kenia... waarbij in vier dagen tijd 67 doden vielen. Vijf Amerikanen raakten gewond. De Keniaanse regering noemt de waarschuwing van de VS onnodig en onterecht... en wil dus dat het reisadvies wordt ingetrokken. De werkdruk bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is zo hoog... dat consumenten risico's lopen en dieren de dupe zijn... Dat blijkt volgens K. Roos Brandpunt uit onderzoek van vakbond Avakabo FNV. 58% van de medewerkers van de NVWA klaagde over hoge werkdruk. Volgens Advocabel FNV heeft de NVWA de laatste jaren door politieke druk fors moeten inkrimpen. Eerder vandaag kwam een rapport van de Stichting Maatschappij en Veiligheid naar Buiten... waarin werd gezegd dat de NVWA het afgelopen decennium kapot bezuinigd is. In Londen is de as van Margaret Thatcher bijgezet gebeurde in de tuin van het Royal Hospital Chelsea. Na een korte kerkdienst in de kapel bracht de dominee... het eikenhouten kiesje met As naar de begraafplaats... samen met de familie. Margaret Thatcher was de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ze stierf in april op 87-jarige leeftijd. De As van Thatcher is nu begraven naast haar man... die in 2003 overleed. Het weer blijft vanavond droog. Morgen neemt de wind nog iets toe. Verder verandert er weinig. Pas in de tweede helft van komende week is er meer kans op regen...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 Nogmaals, goedenavond. Er kan een hoop gebeuren in ster, nieuws en ster van een dikke vijf minuten. Bijvoorbeeld in Alkmaar bij Ronald van der Geer. Ja, toen waren Stern Nieuws en Stern nog niet eens begonnen. Toen schoot Johansson de 2-1 voor AZ binnen. Een prachtige goal waar Brenet hopeloos in de fout ging. En waar de Amerikaanse IJslander goed van profiteerde. De bal komt vanaf de rechterkant, komt hoog en dan zit Brenet helemaal mis. Achter hem staat Johansson, neemt de bal aan met de borst en schiet vervolgens met het rechterbeen. Hoog over de net iets voor de goal staande titon heen. En zo komt AZ op een 2-1 voorsprong. En daarna, vlak daarna eigenlijk de kans voor PSV op de gelijkmaker. Via Matas, voorzet van uh, Park vanaf de rechterkant. Maar Matas vond Esteban op zijn weg die de bal net uh, over de lat heen tikte. Gebeurt genoeg in Alkmaar. Drie goals tot nu toe. Twee voor AZ, één voor PSV. En in Utrecht dan? Bij Utrecht Roda, Bas Tegener. Goed nieuws en slecht nieuws voor Utrecht. Namelijk het goede nieuws 1-0 voor. Namelijk de goal van Van de Gun. Naar uh, goed werk van de ridder aan de rechterkant. Die wel heel makkelijk langs van Peppe en Luijs loopt. En de bal... Heel strak voor de goal uh, neerlegt. En daar hoeft Van der Gunnen maar alleen maar binnen te tikken. Dat doet hij dan ook naar behoren. Maar even later het uitvallen van Willem Jansen. Die na een duel met Pluim. Waarbij hij volgens mij vol op zijn Achillespees wordt geraakt. Naar de kant moet. En inmiddels is vervangen door Takagi. Dat is een probleempje voor Utrecht. Maar uh, wel dus met 1-0 voor. Een andere wedstrijd is RKC Heracles. Arman Afsaroglu. Hier niks veranderd na 65 minuten. 3-1. De voorsprong nog steeds voor Herakles. Dat de wedstrijd onder controle leek te hebben na die tweede goal van Mark Oet. Een minuut hoeft tien geleden. Maar de ploeg moet oppassen dat het niet te ver achteruit gaat lopen. Want de RKC heeft aanvallend gewisseld met Braber en Boguel. En krijgt ook wat kansjes. En de wedstrijd is denk ik nog niet helemaal gespeeld. Herakles leidt nog wel met 3-1. En over een dikke een half uur nog twee wedstrijden. Pek Zwolle tegen Nak Breda en Ajax tegen de Goethe Eagles. See so many of you lovely people here tonight. Please her, hold, squeeze, and please that person. Give them all your love. Sign Everybody needs somebody to love. AZ-PSV, Ronald van der Geer. We gaan richting de 68 minuten met die 2-1 voorsprong voor uh, AZ. Nog altijd in dit uh, goed gevulde afvalstadion. Met een wedstrijd die echt op en neer vliegt. En waar uh, tal van mogelijkheden te noteren zijn voor beide ploegen. Nu weer uh, AZ met uh, Berends en Willems. Dat zijn hele leuke duels. Nu een keer gewonnen door Willems. Maar toch met regelmaat van de klok is uh, Berends willems te snel af. Het is jammer dat eigenlijk de voorzet van Berends wat de wensen overlaat. Net uh, had hij wel een aardige voorzet. En kon uiteindelijk Elm. Na nou wat geklungel in de PSV-verdediging de bal voor lang schieten vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. Dat heeft Park inmiddels ook al een keer gedaan. Dat hij de bal uh, vanaf de rechterkant kreeg. Van uh, Bruma. Bakali gekomen voor Mark bij uh, PSV. Oftewel, Park nu naar het middenveld. En uh, Bakali aan uh, de rechterkant. Nou, Park wordt nu voor de eerste keer gezocht. Vanuit zijn middenveldpositie. En dan gaat er iets mis met de Zuid-Koreaan. Wat dat betreft uh, rust er een vloek geloof ik op deze wedstrijd. Want hij wil achter een bal aan die dus de pai geeft. En uh, vervolgens ja, voelt hij uh, aan zijn uh, voet dat het uh, dus niet verder kan. Hij gaat nu er ook maar bij zitten. Dit hebben we al eerder meegemaakt met Jeroen Soet. We hebben dit meegemaakt met Donny Gorter. En nu dus met uh, Yousseem Park. Nou moet wel worden gezegd dat hij uh, een paar minuten eerder in een uh, duel met een AZ-speler. En ik dacht dat dat Maarten Martens was, wel een keer een tikje heeft gehad op de enkel. Misschien dat dit nu, nu, dit nu het gevolg daarvan is. Maar hij zit daar een beetje zielig voor zich uit te kijken, park Park Betekent wel dat Adam Maher uit de trainingspak mag. En dan misschien toch nog wat minuten mag gaan maken tegen zijn oude ploeg in een wedstrijd waar hij zich zo op had verheugd. Hij speelde hier tenslotte vorig seizoen nog was de smaakmaker. Wordt bij tijd en wijle nodig gemist. En zit nu bij PSV deze wedstrijd op de bank. Omdat Philip Cocu met Hilje Mark en Toyfo eigenlijk wel vond dat het middenveld in balans was en niets meer wilde veranderen. Nu noodgedwongen lijkt Adama her toch te moeten komen. Bal is inmiddels wel weer in het spel. Brunet mag gaan ingooien. Net een leuk onderontje met Haps. Een voetballend onderontje dat in eerste instantie door Brunet werd gewonnen. Maar Haps dacht, ja, dit laat, ik me niet, uh, dit laat ik me niet gebeuren. En die kwam weer terug met een prima sliding in het gras op het gebied. Inmiddels AZ met Berends aan de rechterkant. Dreigend richting Willems. Komt naar binnen. Zoekt de combinatie. Krijgt hem ja, bijna mee van Maarten Martens met een een mooie hakbal. Maar net de nauwkeurigheid ontbreekt dan in die pasing van Martens. Waardoor Berends leidzaam moet toezien hoe Hendricks de bal uitverdedigt. maar PSV eigenlijk geen seconde de bal kan vasthouden. Nog één aanval van AZ met Elm. Voorzet vanaf de linkerkant. Daar is Willems. Kopt hem in de voeten van Ortiz. Maar die moet nu wel heel snel handelen. Nee, die komt daar niet uit. Het is 2-1 na bijna 70 minuten in Alkmaar. Haps, die zit gewoon bij de verkeerde wedstrijd. Die had bij jou moeten zitten, Bas Tegelen. Haps. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik stop met grapjes maken, maar ga gerust door. 25 minuten zijn we onderweg. Het is 4 0 dan? voor Utrecht door de goal van Van der Gun. Um, en uh, ja, het is niet zo dat Ruiter, de doelman van Utrecht, nou helemaal niks te doen heeft gehad. Want die is toch wel een paar keer op de proef gesteld. In het begin dat telde ik al door een uh, bijna eigen goal van de Rijk. Daarna twee keer door Mitchell Donald waar Ruiter toch serieus handelend moest optreden, dat overigens naar behoren deed. Die laatste kans is door Jeroen Visser niet gezien. Jeroen Visser namelijk is een uh, supporter die hier op de tribune zat, maar die had de autosleutels in zijn zak gehouden. En zijn vrouw stond buiten al een poosje te wachten. En die kon niet naar huis. Dus die werd zo even in het stadion omgeroepen. Misschien dat ze nu in de auto zitten, dat ze dat gehoord hebben. Die uh, wil graag naar huis, dus die moet de autosleutels hebben. Nou, fijn weten we dat ook weer. Balbezit voor Utrecht. Er gebeurt allemaal op het veld niet zo ongelooflijk veel, zodat ik het allemaal rustig kan vertellen. Als Ruiten nu wel opgejaagd wordt door Mitchell Donald. En dan de bal naar Marquiet speelt aan de rechterkant van het veld. Die gaat het kopduel aan met Van Peppen. Van Peppe krijgt de bal op zijn rug en ziet hem dan vervolgens over de zijlijn gaan. Waardoor Utrecht halverwege de roda helft een ingooi mag nemen. En Marquiet de rechter vleugelverdediger, dat gaat doen. Dat geeft de bal aan Takagi, die dus al heel snel in de ploeg moest komen voor Jansen. Die gebaseerd aan de kant moest. Takagi, Marquiet en weer terug. En dan maar letterlijk terug. Naar de Rijk die dan opent op Toornstraat. Toornstraat wil de bal in één keer verlengen. Schiet hem tegen Kali op. Dat is ongelukkig. Pluim met een splijtende paas. Nee, met geen buitenspel. Komt hij hier de gelijk maken. Nee, met Ruiter weer met een hand. Weer Ruiter met een goede redding. Omdat hij gewoon naar de bal blijft kijken. En weet dat de spits vroeg of laat moet schieten. En als je maar naar het lichaam van de hongaar blijft kijken. heb je misschien nog een heel klein voordeeltje. Ook, want dan voel je dat hij de bal naar de verre hoek probeert te duwen. En daar ligt Ruiter dan net met een hand in de weg. De problemen zijn nog niet helemaal opgelost. Want er komt alweer een voorzet. En die gaat erin. Want daar is dan toch de goal van Nemet naar de voorzet van Flederus En zo staat het 1-1 in de Galgenwaard. Na een klein half uurtje. Je kan ook niet zeggen dat het onterecht is hoor. Want Roda heeft de mogelijkheden echt gekregen. Utrecht heeft achterin toch wel een uh, paar grote problemen gehad. Ruiter heeft het elftal een aantal malen op de been gehouden. Maar ook dat houdt dus een keer op. En als de paas vanaf de... Linkerkant goed is. De verdedigers van Utrecht eigenlijk meer naar elkaar kijken dan naar de komende mensen. En Neemet is een van die komende mensen. Dan ben je eigenlijk altijd geklopt. De bal slaat werkelijk granaathard in. Achter Robin Ruiter, bijna in de kruising. Daar is geen houwen meer aan. Daar is ook geen doellijnbewaking voor nodig om dat te constateren. Daar is helemaal niets voor nodig. Na 27 minuten de gelijke stand. Neemet heeft de beide ploegen Utrecht en Roda naast elkaar gezet. Het lijkt erop dat RKC een moeilijk seizoen tegemoet gaat, Arman. Als het zo blijft verdedigen als vandaag, denk ik dat ook Ronald. De 3-1-voorsprong voor Heracles hier in Waalwijk tegen RKC. Maar Heracles roept het onheil een beetje over zichzelf af. Want sinds die tweede goal van Oud, de 3-1, is Heracles wel heel ver teruggezakt. Waardoor RKC naar hartelust kan aanvallen en dat ook doet. Grote kansen heeft gekregen via Braber en Boguel. Vooral Braber had moeten scoren op een goede voorzet van Duits aan de linkerkant. Hij stond helemaal vrij in het stafschotgebied van, van Herakles... maar kopte de bal net voorlangs. Waardoor Herakles nog altijd leidt met 3-1. De laatste vijf minuten probeert Herakles wat meer rust in het spel aan te brengen. Dat lukt redelijk nu met Chommer rond de middenlijn in balbezit. Speelt de bal naar de rechterkant, naar Milano Koenders. Die houdt de bal even rustig in bezit. Lijkt me verstandig van Koenders, want Herakles speelt onrustig. Sinds die, sinds, eigenlijk sinds de wissel. Jeroen Veldmaat, de centrale verdediger, die heeft Bart te vervangen... een kwartiertje geleden. Ik begreep die wissel eigenlijk niet zo... Want Duo wat Koenders bij Herakles achterin. Dat stond wel goed. Maar sinds Veldmaat in de ploeg is gekomen. zijn er wat kansjes geweest dus voor RKC. Maar RKC heeft nu eenmaal heel veel kansen nodig. om een keer te scoren. Dus geen van die kansen ging erin. Waardoor Herakles nog altijd een comfortabele voorsprong heeft. Herakles nu weer in balbezit rond de middencirkel met Chommer. Wordt even fel op de huid gezet door Tavares. Leek een correcte schouderduw. Maar Sanders oordeelt anders. Geeft een vrije trap aan Herakles. Dat met een zege hier vandaag. Op RKC op 10 punten zou komen. En uh, wat aansluiting kan vinden dan met de middenmoot. Dus het ziet er nu nog goed uit voor uh, de ploeg van uh, Jan de Jonge. Herakles nu in balbezit weer aan de rechterkant. Met die snelle rechtsbuiten. Rosheuvel. Die gaat goed langs Amieux. Rosheuvel. Gaat een goed in. Geeft een voorzet. Kan daar iemand schieten? Ja, dat lukt. Maar het is uh, Linsen. Die uh, een goal maakte. De 2-1 die uh, wel schiet. Maar uh, eigenlijk niet meer dan een rolletje produceert in de vuisten van uh, Jan Seda. Die de doeltrap voor uh, RKC heeft genomen. RKC heeft de bal aan de rechterkant. En uh, hoopt weer aan een nieuwe aanval te werken. Met nog een kwartier op de klok hier in Waalwijk. Als uh, Hiraak leidt met 3-1. Kan Maher het verschil maken, Ronald? Nee, nog niet. Ik denk zelfs dat hij iets te geforceerd wil laten zien. Hoe goed hij is en dat hij in de basis uh, hoort. Want tot nu toe is uh, zijn bijdrage niet nieuw. Heel... Uh, en als hij in bal bezit, is, dan is hij ook razendsnel weer kwijt. Uh, nog 15 minuten. AZ is op een uh, 2-1 voorsprong. Tweede goal van AZ gemaakt door de Amerikaanse IJslander Johansson. Het is al zijn uh, vijfde van het seizoen. Het is misschien wel een van zijn belangrijkste van het seizoen. Want winnen van uh, de koploper hier in eigen stadion. dat zal het elftal van Verbeek goed doen. Maar goed, je kent het verhaal van de Beer en de Huid. Want de Depay is er inmiddels vandoor aan de linkerkant. En geeft toch een hele aardige voorzet. Waar uh, Toivonen wel komt instormen. zo rond het 5-meter gebied. Maar ziet dat die bal net iets te hoog is. En Esteban neemt vervolgens niet uh, de haast om uh, uit te schieten. Nee, gaat een balletje pakken. Gaat hem eens rustig neerleggen. En vervolgens kan PSV dan weer in de organisatie komen. Maar het is uh, te zien dat, uh, dat AZ nou, misschien nog wel wat meer gebruik kan maken van de ruimtes die PSV weggeeft. Er is eigenlijk voor beide elftallen best veel ruimte om te voetballen. Het is een hele open wedstrijd. Heeft ook wel... Uh, dan kun je zien aan het aantal kansen dat deze wedstrijd inmiddels heeft opgeleverd. Elm aan de linkerkant. Die heeft uh, het voornemen om door Schaars heen te gaan. Ja, dat kan niet. Dat kan op geen enkele uh, manier. En dus kan Kuipers niets anders doen dan fluiten. En een vrije trap geven voor P PSV. Vlakbij het eigen strafstopgebied gaat Bruma die vrije trap nemen. Wordt eigenlijk een beetje lastig gevallen door Johansson. Die uh, staat in de lijn naar Hendricks. dan komt Maher die bal maar halen. Die doet Maher wel goed. Dit inspelen van Willems rond de middellijn. Willems vervolgens. Denkt, nou ja, maar Tass, ga maar eens in de diepte. Maar uh, vier Gever is sneller. En met hulp van Esteban houdt AZ het balbezit. Johansson draait vlak voor eigen strafschopgebied nu bijna het risicogebied in. Maar AZ komt er wel goed uit. Goudelje en Berends. Nu is er weer ruimte voor de Alkmaarders. Berends met een goede bal op doorgelopen Goudelje. En de redding van Titon. Als Goudelje in het strafschopgebied die bal krijgt. En niet nadenkt, maar schiet. Maar in de korte hoek ligt ook die doelman. Die dus de ongelukkige zoet is komen vervangen. Die Paul Titon. Maar AZ heeft de balbezit weer. Omdat PSV stordig uitverdedigt. Met Martens nu aan de linkerkant moet nu de voorzet geven. Titon staat bij de eerste paal. En heeft hem in eerste instantie half. En in tweede instantie helemaal. Als hij hem krijgt via. Ja, een speler van uh, AZ of via PSV. Nou, Bakali krijgt dan ook wel de vrije trap mee. Omdat hij daar ook stond. En dus uh, de, naar de grond werd getrokken door een speler van AZ. Dat was uh, Elm. Die uh, nog probeerde om die bal te pakken te krijgen. Nou ja, Titon had hem uiteindelijk. Maar er werd dus een overtreding gemaakt op uh, Bakali En nu mag Titon een doeltrap gaan nemen. Geef nog maar eens aan. Ik zie geen afspeelmogelijkheid, Dus ga ik het maar weer lang doen. Dat zegt hij allemaal na 77 minuten. Als nu de bal doorkopt op Matas, Matas doorkopt op Esteban. En dat is niet handig als je een doelpunt moet maken. Na 77 minuten leidt naar dus. Utrecht, Roda is 1-1. is Een uh, wissel bij Roda al heel vroeg in het duel. Kees Luiks naar de kant. En uh, Bodovatia komt al voor hem in het elftal. Dan heb ik niet de indruk dat er met Luiks iets is. Een blessure. Wat ik wel heb gezien, maar dat heeft iedereen kunnen zien. Is dat hij toch een aantal keren behoorlijk de mist in ging. Want eigenlijk was het feit dat hij niet goed verdedigde het probleem bij de 1-0 van Utrecht. En zat hij ook in andere fasen in de wedstrijd nogal een paar keer mis. En eerlijk is eerlijk, dat hebben we de laatste weken wel vaker gezien. Het is niet de gelukkigste periode uit het leven van Kees Luijks. Maar voordat we dat verhaal afmaken en de rest hier vertellen gaan we eerst naar Arman. Want wat is er aan de hand? Herakles heeft de wedstrijd beslist hier in Waalwijk. Komt op een 4-1 voorsprong. En het is het derde doelpunt van die Duitse spits Mark Oet. Die hier de avond van zijn leven beleeft. Hij maakt zijn eerste drie doelpunten in de Eredivisie. Komt allemaal voort uit een vrije trap genomen door Veldmaten. Die door Seda nog wel net gekeerd kan worden met zijn vuizen. Maar dat doet de keeper van RKC niet handig. Want die stompt de bal zomaar voor de voeten van Oet. Die daar in het 5-meter gebied opduikt. En moeiteloos kan binnenkoppen achter Seda. Na 80 minuten hier in Waalwijk is de wedstrijd beslist. Herakles 4, RKC 1. En terug in de Galgenwaard waar Utrecht en Roda het voorlopig op 1-1 houden. Luiks dus naar de kant is en Bonifacia voor hem. in het elftal gekomen is, die heeft nu de bal. Nou, dat had hij gewild, maar een slechte paas van Van Peppe. Zorgt ervoor dat hij er eigenlijk net niet bij kan. De bal rolt door, komt nog bij de voeten van Donald terecht. Via Kali, dan zwelt het gefluit weeraan. Die wordt opgejaagd door Toornstra, kan de bal afleveren terug bij Courtois. En de doelman van Roda moet dan maar eens kijken of Roda in de buurt kan komen. Weer van het doel aan de overkant. Daar waar Nemet dus een... Uh, Goede goal maakte, een minuut of vijf inmiddels geleden. Dat was de gelijkmaker op aangeven van Bal bezit voor Rode JC opnieuw via Bonifacia. Die is uh, wat gaat lopen. De bal naar Donald geeft. Die kaatst hem ongelukkig terug naar Kali. Die heeft al heel veel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. Ook niet in de gaten denk ik dat Van der Gun al heel dichtbij stond. Uiteindelijk uh, gaat die bal met een boogje terug en wordt hij opgevangen door de keeper. Dat mag dan van de scheidsrechter omdat dit strikt genomen niet een bewuste terugspeelbal was. Het publiek fluit zoals het publiek eigenlijk nog altijd fluit bij momenten die zeg maar betrekking hebben op dat. Want blijkbaar is er nog altijd twijfel of wil men dat in ieder geval graag zaaien. Dat laatste zal het wel zijn. Biemans inmiddels aan de bal. Utrecht wil de tegenstander nu wel wat opjagen. Maar ook niet massaal, zodat Biemans nog kan pasen. En dat doet met een lange bal in de hoop dat Huppert daar bereikt kan worden aan de rechterkant van het veld. Die is in deze wedstrijd al een aantal keer weggelopen van Bulthuis. Dit keer doet hij dat ook wel. Maar is de paas te hard en rolt de bal over de achterlijn. Utrecht heeft de bal weer terug via De Rijk. Het is al even geleden dat Utrecht serieus wat heeft laten zien. Hebben we hebben nog wel een halve kopbal van Ayoub gezien die over het doel verdween. Nu de ridder aangespeeld en is er altijd gevaar. Nu verliest hij de bal. Ogenblikkelijk komt er weer een steekbal van Utrecht of van Roda. Want men heeft wel in de gaten dat het daar bij Utrecht te halen is. Als je dat ineens kan in de omschakeling. En met uh, types als Pluim en Kali heeft Roda natuurlijk spelers die zo'n bal ineens daar kunnen neerleggen. En met de snelheid van Neemert en Hupperts kun je er ook nog achteraan ook. En Utrecht is daar kwetsbaar. Dit kan loopt het goed af. Van Peppe loopt de bal er nu overheen. Daar is Neemet ineens weggelopen uit de rug van de Rijk. En dan moet Hering nog aan de pas komen om die bal weer de andere kant op te trappen. Maar voor de zoveelste keer gaat het niet goed. Nu wordt het uitverdedigen, wordt er ook nog een potje van gemaakt. Wordt de bal zomaar weer teruggegeven aan Roda. Dat op die manier wel heel makkelijk de aanvallen vervolg kan geven. Via Huppers aan de rechterkant van het veld. Utrecht nu wel uh, vrij massaal terug. Zodat wat Roda doet nu om singelingsvoetbal is geworden. En het is dus altijd wat lastig om het gaatje te vinden. Ook de rechtsback Joem komt zich ermee bemoeien nu. met de bal gaat naar Hupperts Hij gaat naar pluim. Die halverwege de helft van Utrecht staat en nu Flederis heeft gezien. 25 meter van de goal. Draait de bal wel onder zijn voeten langs Ayoub, Maar vindt geen mogelijkheid om te schieten. Dan maar weer de buitenkant gezocht naar Hupperts. En zo puzzelt Roda verder. Wordt er een overtreding gemaakt en komt er zelfs nog een vrije schop aan voor Roda ook. In de fase 10 minuten voor rust, waarin Utrecht er dus even defensief getest wat moeilijk heeft. Het is 1-1 in de Galgenwaard. Dat was uh, Carol Emerald met One Day. Wat gebeurt er bij jou, Bas? Daar gaat de bal op de stip en krijgt Roda een strafschop. Daar heeft uh, de scheidsrechter Makkeli... misschien dat hij op zijn horloge keek of Hawkeye er wat over te vertellen... had wel heel veel tijd voor nodig. Hupperts wordt onderuit gelopen. Dat heeft blijkbaar de grensrechten beter gezien dan de scheidsrechter. Want zoals gezegd, Makkeli fluit eerst niet en kijkt dan naar de zijkant. En fluit dan wel. Tot overmaat van ramp voor Utrecht krijgt Bulthuis... of wie ik al vertelde, de enige op scherp. En volgende week Ajax... ...op het programma. Krijgt hij ook nog geel. En is hij er dus tegen Ajax niet bij. En moet Ruiter nu maar eens kijken... ...of uh, de man die de strafschop gaat nemen... ...dat is Nemet, Of dat een uh, aardig duel wordt dat hij mogelijk... ...nog in zijn voordeel kan beslechten. Roda kreeg één strafschop dit seizoen. Dat was in de eerste wedstrijd in Amsterdam. Toen schoot Pluim over. Maar scoren tegen Vermeer... ...dat lukte ook bijna niemand meer de laatste maanden. Uh, Ruiter nu in de welbekende Koude Oorlog... ...verzeild met Nemet Nog even voor zijn doel blijven staan. Het publiek fluit... Er komt nog een beker bier uit de eigen aanhang die bijna op het gezicht van Ruiter valt. Die gooit hij nu maar weg. Nou ja, oké. Okay. Als je nog onder de douche moet, dan is het bij deze gebeurd. En Nemet mag dan in de 39e, 40e minuut gaan aanleggen om te kijken of hij Roda op voorsprong kan schieten. Daar komt de aanloop en daar komt de save van Ruiter. Ruiter stopt de strafschop van Nemet die ook wel slecht is ingeschoten. Namelijk recht op hem af. En zo heeft Roda de tweede strafschop van dit seizoen verprutst. Eerst dus pluim. En nu neemt twee strafschoppen in de eerste wedstrijden. Twee keer niet raakt, twee keer slecht ook. Want ja, recht op de keeper af, die nog wel naar de rechterkant valt... maar zich net op het laatste moment lijkt te bedenken. En dan weet dat het probleem opgelost is omdat die bal recht op hem afkomt. En zo blijft het 1-1, althans voorlopig. Want in de hoekschop die het gevolg is van de stop van de keeper... vliegt de bal er bijna alsnog in en zegt Roda... hé, waar staan onderweg ook niet ergens? Hens. En nu loopt Makkelij weg... En doet hij alsof zijn neus bloedt. Kortom wat hectiek in de slotfase in de Galgenwaard. Waar uh, de stand gelijk was en gelijk blijft. Namelijk 1-1. Het is één ploeg die nog nul in het rijtje verloren wedstrijden heeft. Dat is PSV. Maar PSV staat achter... Uh, hoe lang is het eigenlijk nog in Alkmaar, Ronald? Vijf minuten, dat is dan de officiële speeltijd. En dan kun je je voorstellen, omdat we nogal wat blessuregevallen hebben gehad... die wat tijd in beslag hebben genomen, dat we nog wel een minuutje of vijf doorgaan. Dat nou, betekent dat PSV alle ruimte krijgt om in elk geval nog de gelijkmaker te maken. Nou ja, niet de ruimte, maar in elk geval wel de tijd... Schot nu van de Depay dat over de goal gaat van Esteban. Zo hebben we ook al een poging gezien van Bakali. Invaller bij PSV. Dat hij door de Depay werd gevonden in de as van het veld. En met het rechterbeen met een mooie curvebal. Maar wel buiten bereik van Esteban. Ook naast de goal van AZ. Naar AZ is Berends eraf. Is Gudmondson erin gekomen? Ja, er komen voor snelle mensen nog wel wat mogelijkheden. Omdat alles natuurlijk bij PSV in de modus aanvallen staat. Buiten spel nu voor Maarten Martens tijdens een van die uitbraken van AZ. Iets te snel gespeeld denk ik door Elm of iets is nou vertrokken door Martens, nou ja, een van beiden Brennet heeft de vrije trap genomen maar niet op de goede plek Bas Tigler heeft uh, nieuws Ja, een hele curieuze goal van Jens Toornstra zet Utrecht in de slotfase van de eerste helft op 2-1 tegen Roda Het is een vrije schop van ik denk 35, 6 7, 38 meter Iedereen verwacht een Voorzet. Dat zou misschien wel de bedoeling zijn geweest ook van Toornstra. Maar die bal komt zo in de richting van het doel dat iedereen vast een beetje omhoog komt van zijn stoel. Die bal ploft op de paal. Komt vervolgens tegen het achterhoofd aan van doelman Filip Courto. En via het achterhoofd van Filip Courto schiet die bal tegen de touwen. En Toornstra krijgt nu de treffer achter zijn naam. Nou dat is allemaal best maar strikt genomen zijn eigen doelpunt van de keeper. Courto die de bal met zijn achterhoofd in zijn eigen doel komt, Hoe krijg je het voor elkaar? Nadat aan de andere kant twee minuten geleden een strafschop werd gemist door Nemet, deze vrije schop van Toornstra. Het achterhoofd van Courtois en de 2-1 voorsprong voor Utrecht. Ja, Bas kan uh, Doepen het altijd veel mooier maken dan dat ze misschien wel zijn. Ja, ja, dat was heel mooi. Gewoon een intikker natuurlijk dit. <laughs> nog drie minuten bij uh, AZ PSV. Wat een verhaal. Toen reed Jonas, zo die walvis in. Uh, nog drie minuten uh, bij AZPSV. 2-1 is het nog altijd. Het publiek in het aanvalstadion gaat er nog eens achter staan. Want uh, dat is natuurlijk een prettige smaak. Een overwinning op uh, PSV. Maar ja, eerst nog maar eens even winnen. Want uh, PSV wil natuurlijk nog wel wat. Heeft PSV uh, rechterop uh, misschien nog wel een gelijkspel? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat AZ over het algemeen de betere ploeg is geweest. Maar, je moet wel tot 90 minuten door. Toivoon uh, profiteert bijna van een slippertje van Viergever. Geeft een voorzet vanaf de linkerkant. Bedoeld voor Matas, maar net iets te scherp. Waardoor Esteban die bal in zijn handen kan pakken. Vervolgens lekker een stukje gaat wandelen in eigen strafschopgebied, Die bal neerlegt. En hem nu een roei naar voren geeft. Daar waar hij zegt nou Elm, zoek jij het maar eens uit met die Bruma. Bruma hangt zo wat op Elm. Wint het nu wel, maar levert wel weer in bij Gudmonson En vervolgens Martin is gezocht aan de linkerkant. Dat gaat dan weer gepaard met de nodige onnauwkeurigheid, waardoor PSV eruit zou kunnen, maar Haps en die bevalt mij prima, zit er dan tussen en speelt de bal over de zijlijn heen. Die Haps overigens had een paar minuten geleden een geweldige lichaamsactie toen hij de bal aangespeeld kreeg van viergever aan de linkerkant, waarmee die Bakali in één keer onschadelijk maakte vervolgens een heel eind mocht komen maar in de handen schoot van Titon toen hij in de buurt van het PSV-schapsopgebied besloot om niet over te spelen, maar zelf te schieten. Dat was misschien het enige smetje op deze actie van die jonge invaller bij AZ. Zijn collega aan de andere kant, bek. dat is Johansson, mag nu een meter of vier over de middenlijn gaan ingooien. Aan de rechterkant doet dat richting Gutmondson, die invaller dus. Voor uh, Berends. Nee, het is niet Gutmondson. Het is die andere IJslander die nu Amerikaan is. We uh, willen uh, uh, uh, al die namen ook. Johansson. Die heeft uh, overigens, uh, tot nu toe nog de winnende treffer gemaakt. Maar eens kijken of dat uh, ook nog zo blijft. PSV inmiddels met uh, Matas. Met De Paaien, Met Toivonen. Oeh, zo. Die krijgt een tik in het kruis zeg. Van uh, die uh, rechtsachter. Johansson, Kuipers gaat er uh, naartoe. Nou, doet het uh, af met uh, een vermanend vingertje en zeggen niet meer doen. Maar die twee Zweden hebben het even met elkaar aan de stok. Toivonen en uh, Johansson. Dat zal uh, niet in het Nederland zijn gegaan. Maar daar zullen wat Zweedse krachttermen bij te pas zijn gekomen. Wat blijft staan is natuurlijk een vrije trap voor PSV. Aan de linkerkant, met een of vier over de middenlijn. Schaars deponeert die bal in het strafschopgebied. Waar die wordt aangeraakt door viergever. En waar Haps dan nog een corner kan voorkomen. We dat PSV aan de rechterkant bij de cornervlag via Brunet mag gaan ingooien. PSV heeft daar natuurlijk haast mee. We gaan richting de 90 minuten. Brunet heeft inmiddels gegooid op Bakali. Krijgt de rechtsachter de bal weer terug. Is er weer iemand die vrij staat. Dat is Maier. Aan de rechterkant zijn voorzet. Wordt aangeraakt door AZ. Bal over de achterlijn. Ortiz is degene die hem als laatste raakt. En dus een corner voor het PSV. Vijf minuten extra tijd. Vijf minuten als de corner komt vanaf de rechterkant. Wie kan er koppen? Het is Bruma die in eerste instantie kan koppen. Dan moet Viergever wegwerken. Dat doet hij goed. En kan Martens de bal ontvangen. En kan nu AZ eruit met Gudmundsson. Gudmundsson met Willems. Het wacht uh, duurt lang op uh, hulp. Nou ja, Martens komt, maar wordt vervolgens wat uh, onhandig aangespeeld. En dus heeft PSV de bal weer overgenomen met Hendricks en met Schaars. Maar ook weer zo makkelijk ingeleverd bij AZ. Nou, extra tijd loopt. AZ staat op twee. En PSV nog altijd op één. Is het een baalweek al afgelopen, Armon? Het is net afgelopen inderdaad. Jeroen Sanders heeft een half minuut geleden gefloten voor het einde van de wedstrijd. Tussen RKC en Herakles. Eindstand 1-4 en dat is een terechte overwinning voor Herakles. RKC speelde een kwartier in de eerste en een kwartier in de tweede helft aardig voetbal. Maar daarna, of daartussenin eigenlijk, was het vooral de verdediging van de Waalwijkers. Die maar bleef schutteren. Waardoor de Duitse spits Mark Oet drie keer scoorde voor Herakles. En Linse ook nog eens een vierde maakte. Waardoor Herakles wint, op tien punten komt. En aansluiting vindt met de, met de middenmotor. Terwijl RKC toch wel heel erg naar onderen moet gaan kijken. RKC, Herakles. 1-4. blessuretijd tijd bij AZ-PSV. Ronald van de vier. Vijf minuten blessure tijd. Daar is nu twee van om. Als Elm de bal heeft, de hoogte van het PSV strafschopgebied. De bal over de zijlijn gaat via Brunet En Kuipers zegt, nou AZ, gooi maar weer. Martens en Haps kijken naar die bal. Martens zegt tegen Haps, maar terug naar de verdediging. Dat is misschien in deze fase belangrijker. Dan gooi ik wel in. Ja, maar wie? Want zoveel van AZ zijn er niet meer voor in. Het is vooral het continueren nu van de voorsprong. Terwijl er echt een orkaan van geluid vanaf de tribunes komt. Dat is wel leuk om te zien. Het publiek snakt echt naar deze overwinning. Moet nu over de streep worden getrokken. Als Haps wordt weggestuurd aan de linkerkant. Zo, die kan toch wel voetballen. Want met een hele handige beweging doelt hij daar Bakkeli. De voortgang is wat minder. Want hij heeft dan iets te veel veld nodig. Waardoor Bruma kan ingrijpen en via Bakkeli. Die de bal uiteindelijk over de zijlijn gaat. AZ dus wel het balbezit weer teruggeeft Via een ingooi. Haps gooit naar Martens. Oh, wat een korte bal. Daar zit Bruma tussen. Maar iets te agressief ingegaan Bruma. Kuipers gaat nu een gele kaart geven aan Bruma. En dus een vrije trap toekennen aan AZ. Omdat Bruma met al zijn frustratie opgedaan in deze wedstrijd. Ja, gewoon heel ongecontroleerd. En met ongekende inzet daar op die AZ-speler gaat. Vrije trap dus toegekend voor AZ. En AZ neemt zo de tijd met het nemen van die vrije trap. Hoort dat publiek? Ja, je kunt het niet zien, maar iedereen staat, iedereen springt. We kunnen bijna niet meer zien wat er op het veld gebeurt nu. Als Maarten Marten staat achter die toegekende vrije trap vanaf de linkerkant. Er is even wat overleg. Koudelje staat voor de goal en uh, Gutmann somf. Maar daar houdt het dan ook mee op. Bal gaat naar Elm. Elm gaat aan de wandel. Komt de PSV het PSV strafschopgebied binnen. Wordt vervolgens de was gezet door Maher. Maar PSV komt met het uitverdediging niet verder dan het spelen van de bal over de zijlijn. Daar staat Maarten Martens weer. Die gaat ingooien. Elm probeert te bewegen. Wout probeert te bewegen. En die twee proberen elkaar nu de bal toe te spelen. Maar Bruma krijgt hem. Maher met een lange bal op het hoofd van Haps. Helm ontvangt weer. En dan vervolgens Martens met een goede voetbeweging. Nu weg aan de linkerkant. Richting de achterlijn. Daar is de schoordigheid bij Martens. En het uitverdedigen vervolgens via Schaars. Schaars in één keer schakelen. Vanaf eigen helft de diepte zoeken. Depay met de rechtsachter. Johansson. Dan maakt de de Pai toch een overtreding. Ja, dat heeft Kuipers ook gezien. En dus krijgt AZ nu in het eigen strafschopgebied een vrije trap te nemen. De Pai nog wat ruzie met wat spelers van uh, AZ. Omdat hij vindt dat hij die overtreding niet maakte. Nou, opzichtiger kun je hem bijna niet maken. Kuipers neemt even de tijd om met uh, De Pai te praten. Ja, het is in eerste instantie Johansson die uh, de arm uitsteekt. Maar uh, vervolgens zit De Pai daar toch ook wel aan. En gaat Johansson wel wat gretig naar de grond. Daar heeft de Pijn dan wel gelijk in. Maar er was contact. Vrijtrap uh, vrije trap voor AZ. Esteban gaat die vrije trap nemen. Meentje of drie, vier voor het schrapschopgebied. Vijf minuten zit er nu terecht bijna wel op. Als Esteban een lange bal speelt richting Elm. Elm moet doorkoppen. Dat lukt. Maar uh, het is Willems die ontvangt. En Willems transporteert de bal in één keer weer richting de helft van uh, AZ. Waar Toivonen dacht te ontvangen. Maar Ortiz met een sliding. Het balbezit voor AZ herstelt. Vervolgens wordt uh, Gouwe Leeuw van de sokken gelopen door Schaarsen. Gaat de bal uiteindelijk. Via Schaars over de zijlijn. Schiet PSV dus niet zo heel veel op met die inzet van Stijn Schaars. Ingooien is aan de rechterkant. Halverwege de helft van AZ. Johansson gooit. Maar gooit weer in de voeten van Hendricks. Hendricks trapt de bal weer richting de helft van AZ. Waar Matafs en Gouweleeuw samen een kopduel uitvechten. Maar 4G zich de lachende derde mag noemen. Lange bal richting Wutmondson. Vervolgens wordt Johansson weggestuurd. rechterkant schaft op gebied. Johansson moet dan langs Hendricks. Gaat naar de grond. Nou, het enige wat hij overhoudt is denk ik een corner. Nee, hij houdt niks over. Ja, drie punten. Want de wedstrijd is afgelopen. AZ wint, ik denk verdiend, met 2-1 van PSV. Eerste nederlaag dus voor de Eindhovenaren. En de matchwinner door de goal in de tweede helft gemaakt. Arnold Johansson. Twee wedstrijden zitten erop. RKC Heracles 1-4 en AZ PSV 2-1. Het is rust bij Utrecht-Roda en de rust dan daar 2-1. PSV gaat nog wel een kop met uh, 15 uit 8. Maar kan vanavond nog worden ingehaald door Pax Wolle. Want Pax Wolle speelt uh, over een paar minuten thuis tegen Nak. De andere wedstrijd die om kwart voor negen begint is Ajax tegen Go Ahead Eagles. Live sport bij NOS langs de lijn op radio 1. We eens even kijken. Uh, dit was Salon van Fischer Z. En uh, dan gaan we nu uh, naar het wielrennen. Uh, dat is even zoeken in de lijst hier. Uh, heel lang zoeken zelfs, want uh, ik zie hem nog niet. De uh, tekst naast me liggen. Nee hoor, ik uh, zie hier niks. Nee, Nee. Het, het spijt me wel, maar uh, ik heb geen tekst hier. Dan... Hier, ja, ik heb hier wel wat. Het was de dag waarop in Florence Marianne Vos... voor de elfde keer in haar carrière wereldkampioen werd. Ze vond na een veldslag op het slopende WK-parcours. Haar compagne in de finale was Anne van der Breggen... die uiteindelijk zelf vierde werd. En Steven Dalebout praat met haar. Ja, je zei, het doel was om te winnen. Dat is gelukt. Maar ja, meer mensen dachten er zo over vandaag. Hoe zwaar was het? Ja, dat zag je dat meer mensen daar zo over dachten. Dus het was wel heel zwaar. Uh, de Italianen waren gewoon heel goed. Veel demarages... En uh, op een gegeven moment zat ik met Marianne vooraan. Aan het begin konden die andere meiden heel veel werk doen. Dat hebben ze super gedaan. En op het laatst uh, kwamen we dan op ons aan. En uh, gelukkig is dat ook gelukt. Ik zie jullie op een gegeven moment hier ook over de sleep komen. Bij een van de, de voorlaatste doorkomst. En dan praten jullie ook met elkaar. Hè? Wat, wat hebben jullie gezegd? Uh, ja, eigenlijk in het kort we gaan we het aanpakken. Want er zitten een paar Italianen in ons wiel die uh, vast gaan demareren. Stuk of, daar waren de drie. Daar waren de drie inderdaad. de drie uh, sterke. Dus uh, ja, toen hebben we eigenlijk gezegd van, ik, uh, we hadden twee klimmen, de lange klim zou ik doen, omdat ik me daar gewoon heel goed voelde. En uh, de korte klim was voor Marianne, uh -huh. dus dat hebben we gedaan en dat is uh, zo gelukt. Ja. Op een gegeven moment rijden jullie met z'n vijven in die finale, uh, maar er komen dan ook weer uh, wat Italianen bij, Longo Borghini en Codetto. Uh, wordt het dan penibel voor je gevoel? Ja, nou, dat kwam vlak voor de steile klim, dus we hebben niet, ik heb niet echt meer gezien dat ze aansloten. Maar op een gegeven moment uh, viel Longo Bajini weer aan en uh, dat was wel even een momentje van uh, opletten. Ja. Maar gelukkig uh, kon, ik dat, uh, kon ik er direct achteraan en toen uh, nam Marianne het over. Dus, uh, ja, en als je een keer bent afgeweest, dan is het vaak uh, is het ook niet heel sterk meer en dat, uh, dat zag je ook wel. Janne Vos valt dan voor de laatste keer aan op die laatste steile klim. Dat korte dingetje, maar o zo stijl. Um, ja, we zien haar dan naar die overwinning rijden, naar die wereldtitel. Wat gebeurt erachter? Jij rijdt naar de vierde plek. Ja, ik rijd naar de vierde plek. Het was, uh, ik heb ook televisie gekeken bij de vorige categorieën. Hij leek niet stel tv, maar hij is nog veel stijler. En het doet echt pijn. Dus uh, ja, ik trok dat gewoon even niet meer op laat, de laatste, de steile klim. Daar heb je veel exclusiviteit voor nodig. En uh, ik denk dat het gewoon een beetje op was bij mij. Dus uh, ja, een vierde plek. Ik bedoel, Marianne wint en ik ben, uh, ben er heel blij mee. Missie geslaagd. Vorig jaar vijfde, nu vierde. Wat wil je volgend jaar? <laughs> ja, goed, wat, wat zou je willen volgend jaar? Het uh, podium zou een keer mooi zijn. Het is net uh, hoe de wedstrijd verloopt. Maar uh, ik hoop dat ik hem volgend jaar nog steeds... Uh... Ja, kan verbeteren en dan, uh, dan hoop ik op een mooie uitslag, een mooie wedstrijd. En dat zei Anne van der Breggen. Ze werd dus vierde vandaag wereldkampioen, werd Marianne Vos. We gaan uh, kijken bij uh, de Arena ajax go Dit Eagles. Het is een vreemde week geweest voor Ajax, uh, Frank Wielijk, te beginnen afgelopen zondag. Ja, inderdaad. Uh, natuurlijk verliezen in een kwartiertijd van PSV met 4-0 en een beetje uh, al het gedoe eromheen. Met name natuurlijk rondom de keeper, Vermeer. Waar uh, die al uh, wekenlang uh, fouten maakte. Maar ook bij vlagen Ajax redden. Wat moest Ajax nou toch met vermeer? En iedereen was het er toch zo langzamerhand wel over eens. Dat zillen toch ook een hele goede keeper. Want toch ook bij de selectie van het Nederlands elftal gezeten. En zich al uh, bewezen bij NNC weliswaar. Een seizoen lang. Maar uh, hij zou toch ook wel goed genoeg moeten zijn om bij Ajax 1 op doel te mogen. Nou dat is dan deze week uiteindelijk gebeurd. Hij mag zich vandaag voor het eerst echt officieel eerste doelman... Van Ajax noemen, want Frank de Boer heeft definitief voor hem gekozen na uh, het debacle vorige week. En uh, alle fouten daarvoor uh, van Vermeer bij elkaar opgeteld. Maar hij is niet de enige die ze vandaag zijn opwachting mag maken. Zo staat uh, de Sa vandaag in uh, de basis. Leslie de Sa speelt rechter spits vandaag. Bojan in de punt van de aanval. En controlerend op het middenveld Palsen. Links op het middenveld Duarte. En links achterin Boylissen. Dat zijn allemaal namen waar je denkt. Oh, zo. Frank de Boer heeft nog wel wat meer gedaan. dan alleen maar even de doelman omgewisseld. Blind is niet fit genoeg. Daarom speelt Boylissen. Palsen en Schöne. die wisselen wel eens van positie. Serrero is geblesseerd, vandaar Duarte. En Siktorsson op de bank is een uh, bewuste keuze. Dit lijkt voorlopig uh, uh, toebedeeld uh, aan uh, de plek in de spits lijkt voorlopig toebedeeld aan Boyan. Zo heeft Frank de Boer voorafgaand aan deze wedstrijd laten weten dat dit een keuze is die hem eigenlijk wel is bevallen met Boyan in de punt van de aanval. En Golden Eagles speelt zoals we van Golden Eagles gewend zijn met dezelfde elf, zoals vorige week tegen Cambuur, niet zo'n beste wedstrijd daarvoor, ook niet zo goed tegen AZ en dan vandaag in Amsterdam. Tegen Ajax. Ajax dus niet in goede doen. Dus zullen ze in Deventer gedacht hebben. Misschien is er wel wat te halen. Maar Foukebouw heeft zich wel aangepast aan Ajax. Althans het, het strijdplan is wat aangepast. Vol druk zetten bij balverlies. Is niet zo'n verschrikkelijk goed plan tegen Ajax had hij bedacht. Dus dat zullen we een beetje moeten beperken. Nou in de beginfase laat Eagles daar overigens niets van merken. Want Sillissen wordt onder druk gezet door Kolder. En de hele achterste linie van Ajax staat onder druk. Daar komt de Sa. Met de Jong prima onderuit. Het is precies wat Foukeboy bedoelde. Misschien kunnen we het beter niet doen. Fischer aangespeeld. Hij heeft ook wat moeite met de vorm. Komt naar binnen. Doken Smit is hij alvast kwijt. Oei. Daar was Room al bijna voor de eerste keer gepasseerd. Room die kijkt die bal eigenlijk naast. Is kansloos bij die bal van Fischer in de verre hoek. Maar de eerste kans van Ajax gaat dus voorlangs de goal van Eagles. Maar het is wel duidelijk wat Ajax hier wil. Even laten zien dat ze er nog zijn. Want als Ajax wint, dan is het weer in de buurt van PSV. En is het dus allemaal het verschil in de Eredivisie niet zo gek groot. PSV verloor vanavond en dus kunnen we weer een nieuwe koploper krijgen. Pek Zwolle, Richard van der Made zit in Zwolle. En kijk naar de wedstrijd tegen NAC. Ja, die is inmiddels een minuut geleden begonnen. En Pek Zwolle kan vandaag inderdaad weer de lijst aanvoeren worden in de eredivisie. Het was al een beetje te merken bij opkomst van de spelers. Veel applaus hier in het volgepakte stadion in Zwolle. De mensen weten natuurlijk ook dat PSV vanavond heeft verloren. Het is sfeervol en Pek na twee nederlagen zal ongetwijfeld gebrand zijn... om de goede lijn van het begin van dit seizoen weer op te pakken vanavond voor het eigen publiek. Maar het speelt tegen NAC Breda dat de afgelopen weken juist is... Opgeklommen op de ranglijst. Bungelde onderin maar won de laatste twee wedstrijden. De ommekeer begon eigenlijk twee weken geleden in Kerkrade. Bij rode JC een eclatante 5-1 overwinning. En vervolgens wist NAC ook de thuiswedstrijd tegen AZ. Met een 3-0 overwinning te besluiten. Knap werk dus van de ploeg van Goudelje. Dat afgelopen week in de beker ook een ronde verder kwam. Hoewel dat nauwe nood ging. Ook Pek Zwolle ontdeed zich van Fortuna Sittard. En zit dus in de volgende ronde Pek dat nu het balbezit heeft. Op de eigen helft. Geen verrassing in opstelling. Of het moet zijn dat Broersen is blijven staan in het hart van de verdediging. Van de werf zit opnieuw op de bank. En de bal gaat rond. Nu achterin bij Peck met Van Polen. Met Lascheman die de bal weer terugspeelt. Dan naar zijn keeper Bejois. De Vlamingen dan gaat het over de andere kant. Over rechts dus. Waar Pek Zwolle nu probeert het tempo wat op te voeren. Met Broersen Die heeft een goede lange trap in huis. Crossbal naar de rechterkant. Daar staat Saimak Die neemt de bal niet goed aan. De bal gaat over de zijlijn. En dus mag Nak ingooien. Nak dat opnieuw. Met Leurling als aanvallende middenvelder staat geposteerd in deze wedstrijd. Benieuwd hoe dat zal gaan uitpakken. NAK dat over het algemeen vaak een beetje afwacht in wedstrijden. Een beetje loert op de omschakeling. Maar met Leurling in de ploeg als aanvallende middenvelder ziet het er ineens toch een stuk aanvallender op papier uit. Want NAK speelt ook gewoon met drie spitsen. De bal wordt achterin opgevangen door Drost. Geeft het kort mee aan Buis. Buis dan pasend naar de rechterkant. De vleugelverdediger aan de rechterkant. Dat is Sef Deroven, komt er overheen. Maar er wordt Goed verdedigd door Peck dat nu weer het balbezit heeft op het middenveld. Via Klieg. Dan kort even terug naar Van Polen. Maar dan is er ook weer balverlies aan de kant van Peck. En is het Leurling die nu wat ruimte heeft voor Nak. Paasje naar de linkerkant. Daar staat Seuntjens. Laatste week goed in vorm. Seuntjens raakt de bal kwijt. En zo is het Peck dat weer kan overnemen. Hebben we 3,5 minuut gespeeld in deze wedstrijd in Zwolle. En staat het nog 0 tegen nul. Ajax de Eagles in de Arena. Frank Vierleid. Vier minuutjes onderweg. Het is nog 0-0. De eerste dikke tegenvaller voor Ajax. Een feit. Want oh, eerst even opletten. Fischer onderschept de bal bijna voor het strafschopgebied van Goethe Eagles. Komt daar de openingstreffer. Nee, weer een schot voorlangs. Deze keer van uh, Siem de Jong. Nadat uh, die de bal kreeg van Fischer. En uh, dit hoekje was wat scherper dan eerder Fischer uh, moest maken. En daar komt dan de wissel, de tegenvaller bij Ajax... Bojan maakt een sprintje en zonder dat er een tegenstander in de buurt is... begint hij ineens te huppelen, grijpt naar zijn hemstring achter op zijn bovenbeen. En moet gewisseld worden. Na twee minuten al moet hij het veld ruimen. Nu komt Siktorson er na vier minuten voor hem in. Dus Ajax was even met zijn tienen. En desondanks gevaarlijker dan Goyd Eagles in eigen huis. Siktorson, dus gewoon na twee minuten weer in de punt van de aanval bij Ajax. En het fenomeen Bojan... In de punt van de aanval is dan eigenlijk alweer achter de rug. Ajax speelt intussen achterin de bal eventjes tussen Sillessen en Denswil heen en weer. Even temporiseren, wachten of go Eagles weer van plan is om te komen. Dat proberen ze wel. Kolder met lichte druk geholpen daar door Houtkoop aan de linkerkant. Dus verkast Sillessen met het spel weer naar hun linkerkant. De linkerkant van Ajax met Denswil. Het inspelen dan van de middenvelders. Duarte die daar linkerkant natuurlijk speelt. Sillesse weer terug de bal ingespeeld. Mooi Sander dan. Palsen die heeft wat ruimte op het middenveld. Kan richting middenlijn opstomen. Zoekt eigenlijk aan de rechterkant naar de Sa. Maar die kruipt net naar binnen. Dus is daar geen ruimte. Moet Palsen weer achteruit. Dat doet hij dan ook. Via Van Rijn, Mooi Sander en Denswil gaan we nu langzaam opschuiven naar Ajax linkerkant. En de Jong die de bal komt ophalen. De hoogte van de middenlijn. aan de rechterkant vraagt Van Rijn. En staat ook de Sanu te wachten. Van Rijn gaat echt weer naar binnen. Kiest achterin voor uh, Moisander. Dit is wel typisch Ajax maar dan in een te laag tempo. De bal rustig rondspelen. Wacht op het gaatje dat er vanzelf gaat vallen in de defensie bij Gold Eagles En de ploeg aan Deventer wacht, wacht om uh, te voorkomen dat dat gaatje inderdaad gaat komen. Daar is het gaatje. Het schot. Uit de tweede lijn van Palsen. Opgevangen door de Jong. Oei, wat wild ingeschoten. Van, nou wat zal het zijn geweest? 17 meter recht voor de goal van Rome. Hij moet de bal vol leren. Maar is ietsje te vlot met zijn uithand. Daardoor vliegt de bal na 6 minuten hoog over de goal van Rome. En dus is het nog 0-0 in de arena. In de gewaard zijn ze begonnen in de tweede helft. Maar ik ben vooral benieuwd wie die goal uit de eerste helft nou kreeg Bas -Tiegelen. Nou ja, Kurto. Dat is niet zo heel, heel verwonderlijk eigenlijk. Het is 2-1 voor Utrecht. Aan het begin van de tweede helft. Voor de duidelijkheid en de tweede... Van Utrecht vlak voor rust was een vrij schop van Toornstra. Die bal kwam op de lat. En stuitte er volgens jou ja, echt heel knulig en sneu. Via het achterhoofd van Courtois binnen. Dat was de 2 van voor Utrecht. Maar de regel is nou eenmaal dat als de, de keeper de bal zo van richting verandert. of een speler. Terwijl nu Roda aan beste kans krijgt. maar er voor de zoveelste keer nu via Flaherens voorlangs wordt geschoten. De regel is nou eenmaal dat als je de bal zo van richting verandert. dat hij om die reden het doel in verdwijnt. dat het een eigen goal is. Zou je een bal bijvoorbeeld als keeper of als verdediger aanraken. maar zou hij er ook. Zonder dat je hem hebt aangeraakt in zijn gegaan. Dan krijgt de man die schiet gewoon de, de treffer achter zijn naam. Maar nu dus niet. Want als die Koerder daar niet staat stuitert die bal gewoon weer terug het veld in. En nu krijgt Koert hem op zijn achterhoofd. Die zal gedacht hebben wat is dat nou ineens. En uh, toen hoorde hij ineens 15.000 mensen juichen. Toen wist hij vermoedelijk wel hoe laat het was. Sneu, curieus. En een doelpunt dat we vermoedelijk links en rechts nog wel eens gaan terugzien ook. De ridder aan de bal. Die uh, aan de zijlijn staat. Aan de rechterkant van het veld. Daar wel contact vindt met zijn rechtervleugelverdediger. Die op zijn beurt ook alleen maar terug kan. En dan gaat de bal zelfs via de Rijk helemaal terug naar Ruiten. Dat is eigenlijk de beste man in het veld bij FC Utrecht. Want die heeft toch vier, vijf keer serieus kansen van Roda vereideld. Terwijl nu een goede traf van Ruiten bij Van de Gun uitkomt. De rand van het strafschopgebied. Hij wilde met een hele merkwaardige beweging nu langs bij Van Peppen. Speelt de bal er aan de ene kant langs. nadat hij hele driftige bewegingjes in huis had om de vervolgens zelf aan de andere kant langs te gaan. Dat lukt eigenlijk maar half. Van Peppe blijft staan. Maakt zich wel breed. Scheidsrechter Makkelij wilde er niet voor fluiten. En zo mag Roda gewoon weer gaan beginnen aan de volgende aanval. De ploeg zal wel wat moeten. Heeft natuurlijk als het echt niet meer anders kan, straks ook nog de mueje op de bank. Die heeft in het eerste bedrijf al even warm gelopen. En daar waar Kali eigenlijk vrij consequent door de Utrecht aanleiding wordt uitgefloten. wordt de mueje tijdens het warmlopen al toegezongen door de Utrecht fans. Want hij was hier wel populair. Botsing nu met Van Peppe. Die botst met Oor, denk ik dat het is. Of is dat Takagi? Dat is Takagi. Die komen op de rand van het strafschopgebied met elkaar in botsing. En dat is nogal ongelukkig. Ik denk dat ze elkaar met het gezicht raken. in ieder geval Van Peppe grijpt daar nu naar. En ook Takagi. Er komt een voorzet vanaf de linkerkant. Ja, het is uh, Takagi die eigenlijk doorschiet met zijn gezicht tegen het lichaam van Van Peppe aan. En uh, ze willen allebei heel graag naar de bal. Er is geen opzet in het spel. Er is geen gemeenigheid in het spel. Maar gewoon een ouderwetse botsing. Tussen deze twee spelers. Niet al te groot allebei. Dat zal wel een beetje helpen. Want als een van de twee de moesje heet. Dan weet je dat je de ander met een elkaar het veld kan aftillen. Maar dat valt dan nu gek genoeg mee. De botsing is flink. Maar ze staan er nog. Takagi. Ik zou nu zelfs kunnen zeggen Japanners zijn met al die gekke spelshows daar op de televisie wel wat gewend. Maar hij blijft staan. Van Peppe staat wel weer. En loopt nu in ieder geval op eigen kracht langs de zijlijn. Die zal dus meteen ook wel weer in komen. Merkwaardige botsing past ook wel weer in de wedstrijd. Want eh, genoeg merkwaardige dingen al gezien vanavond. We gaan naar Pek Zwolle tegen Nak Beter, Richard. Nou, niet echt. Het is Nak dat uh, de beginfase van deze wedstrijd eigenlijk controleerde. Maar de eerste goede kans, zojuist een uh, paar seconden geleden voor Klieg. Van Ten Rauwelaar moest naar de verre hoek, bokste de bal naar de zijkant. En dus resteert een corner voor Peck Zwolle. 0-0 nog de stand. 9,5 minuten inmiddels gevoetbald. En Saimak gaat de corner nu trappen voor Peck. Hoog achterin, daar staat Van Hintum. Van Hintum die verdedigd wordt door Leurling met name. Dan gaat de bal terug en kan Peck Zwolle opnieuw de... Ruimte zoeken aan de linkerkant. Een goede beweging daar van Nijland. Moet de voorzet gaan komen. Het wordt kort op Saymak. Saymak is de bal kwijt. Kan nakker uitkomen via Buis en Leurling. Buis naar Poupon. Poupon heeft geen controle. En via Mococcio is Pexvolle dan weer terug in het balbezit. Een goede fase op dit moment even van de thuisploeg. Nu aan de rechterkant het balbezit voor Peck. Daar gaat de sterke Fernandez die continu uitwijkt naar de zijkant. Dat zie je ook met Nijland en Saymak. Waardoor het voor Nak toch eventjes in de beginfase kijken is. Maar ik moet zeggen, de eerste 7, 8 minuten begon de thuisploeg. Of begon Nak. De ploeg uit Breda toch vrij brutaal aan dit duel. En meldde zich een aantal keer al in het strafschopgebied van Pek. Dat nu wel weer de bal heeft. En dus even in een wat sterkere fase zit. Met de broersen, de centrale verdediger. Paast de bal breed naar Lachman. Lachman dan kijken waar afspeelmogelijkheden zijn. Gooit de bal dan hoog in de diepte richting de kleine Saimak. Die draait dan weg bij zijn tegenstander. Dat is Van der Weg daar aan de linkerkant. De bek die vandaag Bodor vervangt. En dan goed combinatiespel. Kort van Nak. Maar toch zit daar Asjente weer goed tussen. En is Pek weer terug in balbezit. Met een driehoekje. Weer is het Aschente. Die nu breed de bal tikt naar Clich. Uh, Clich dan via Mokoccio naar de linkerkant. Dan komt Van Polen Komt over. Die zou wel eens kunnen gaan schieten. De voorzet gaat komen. Maar dan is daar geen Fernandes. Is de bal dan nog binnen te houden door Peck. Aan de inmiddels rechterkant van het veld. Dat lukt inderdaad. Via Saimak speelt de bal terug naar uh, Van Polen. De voorzet gaat komen. Bal wordt weggewerkt door Kwakman. Een van de twee centrale verdedigers bij NAC. Ja, NAC staat nu toch wel even onder druk. Een paar minuten lang al met dus een, een goede poging van Klisch. Waar Terraula de nodige moeite had, mee had na een minuut of tien in deze wedstrijd. Inmiddels ligt er een speler van Pek Zwolle op het veld. Daar zit ik even naar te kijken naar een overtreding van Poupon. Het is Lachman die daar ligt. We hebben gespeeld. 11,5 minuut in Zwolle. En het staat hier dus nog 0 tegen 0. Nog even kijken in de arena. Ajax de Eagles, Frank Wielaert. 0-0 na 12 minuten. Valkenburg heeft uh, wat ruimte. Kan aan de rechterkant Antonia vinden. Daar komt Goet Eagles weer eens door. Nu over rechts Antonia krijgt de bal niet voor. En uiteindelijk via Palsen gaat hij over de achterlijn. En kan de ploeg uit Deventer wel een hoekschop gaan nemen. En misschien daar wel dreigend uit worden. De laatste paar minuten probeert Kory Eagles in ieder geval wel weer mee te voetballen. Je merkt het ook aan Ajax. Het kan het tempo niet hoog genoeg houden. Het kan de ploeg uit Deventer te weinig verrassen in de eerste twaalf minuten. En dus ook nog niet scoren in de Arena ook nog niet gescoord bij PEC Zwolle tegen NAC. Bij Utrecht-Roda is het 2-1 in de tweede helft. De twee wedstrijden afgelopen: RKC Herakles 1-4 en AZ PSV 2-1. Tot zo Nationaal. het over Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. NEC Vitesse. Is dan twee tegenstanders bij via Pruppen blijft Vitesse in balbezit. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook heren Wijn kan De verdiende gelijkmaker in de laatste minuut. Bij Je noord ado En de schot is dat maar een centimeter naast Nog Normaal vijf, 20, Groen. Dus nu moet je wel wat aardigs laten zien. Bal voor de goalpunt. Verder het WKW-rennen op de weg. Motorsport, hockey en basketbal. NOS langs de lijn. Morgen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.